In de Formule 1 heeft Max Verstappen geen punten kunnen pakken. Op het circuit van Monza in Italië werd hij twaalfde. Verstappen ging van de twintigste en laatste plaats van start... en moest zich bovendien binnen drie ronden melden in de pitstraat... als straf voor het verliezen van zijn motorkap tijdens de kwalificatie. De Brit Lewis Hamilton won de race in Italië. Het was zijn veertigste overwinning in de Formule 1.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 Het weer wolkenvelden en af en toe een bui. Soms kan de zon even doorbreken. Door de stevige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 16 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf dinsdag overwegend droog en iets hogere temperaturen. Dit was het en DfM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 6 kilometer. A5 Amsterdam-Hoofddoor bij Knopend Hoek 3 kilometer. Viel er door een spoedreparatie op de rechterrijstrook. En op de N14 daarna richting Leidsendam tussen Den Haag-Mariahoeve en Leidsendam 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leid je lekker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 Is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Zandvoort op zondag. <zor -truiming> Carolina. Why ain't nobody here? Make the note say my damn. Oh, 9 is Zon Zee Zandvoort En Zomerhits Zomer Als je bitch wil chillen is het geen problemen.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 Ze marea cuando se quema amore, cuando se su vela, cuando se dolore, cuando marea baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, siempre pero siempre cantaré. Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré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 ik que het niet Cuando se marea cuando se quema amore, cuando se su vela, cuando se odore, cuando se odore, cuando se odore, cuando se Charms around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Gotta feel the most treasure. to try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 Tussen no het te laatst tekst te te